dairy stoep meneer you het niet en wat denk je Ik wil wel melken, meneer, dat de water afgesnoot is. Het is niet voor niks een politiewagen. Hoort u me niet? Drijf u zich eens om, dan kan ik het beter bekijken. Kom op, hè. geen grapjes. Weg met dat ding, geef hier Dit is het, meneer. Dit is het. Ik zit aan de Apple Tree. Ik hm. kwam uit tijdens de oorlog. Zegt jou dat iets? Ik was een Vera fan. Dit zegt me niks. Maar het er wel iets voor Seaton. Genoeg om een 35 jaar oude bom te doen ontploffen. Hoe samen met de lijst van personen die werken in sectie MX-5? Ik heb hem door een speciale bode naar je kantoor laten brengen. Politie? Nee. Nee, nog geen nieuws. Ja, we houden u op de hoogte. Tot dan. Oh, eh, commissaris Dalton. Ogenblikje, wachtmeester. Ik heb nu geen tijd. Het is dringend, meneer. U moet onmiddellijk contact opnemen met inspecteur Gabo. Hij is wat? Vermist. Een half uur geleden heb ik iemand gestuurd om hem wacht te lossen. Dit was er niet. En zijn wagen? Ook geen spoor. En die antwoordt niet op onze oproepen via de radio. Zoals Ja, je ziet je. Is zeer voor jou. Gawood. Wat? Ja, begrijp het. Hoeveel man heb je nodig? Goed. Ik heb ze. Ze hebben iets ontdekt dat op bloed lijkt op het trottoir vlak bij de plaats waar de politie waren stond. Ik zal alle manschappen die uh, vrij zijn oproepen voor een grootschipse zoekactie. Oké, okay, ga je gang maar. En als dat niet helpt, roep dan reserves op. Zeker, meneer. Ja? Ik stoor het toch niet? Er schijnt heel wat aan de hand te zijn daarbuiten. Ja, er is uh, heel wat aan de hand. De agent die wij op uitkijk bij de spoorbrug hebben achtergelaten... wordt vermist is een patrouillewagen eveneens. En op het trottoir ligt bloed. Cheetah? Ja, het zou wel eens Cheetah kunnen zijn. Waar heb je die lijst met de namen? Hier. Ja, dat kost dagen om dat allemaal uit te pluizen. Ik zeg: Sir Charles Epsworth. Inderdaad, hij was destijds in dienst van de sectie. Sir Charles? Directeur-generaal van Defensie? Helemaal dezelfde. Woont u nog op dit adres? Ja, ik heb hem daar verschillende malen bezocht. Mooi. Centrale, dringende oproep. Ik wil Sir Charles Epsworth aan de lijn. Ja, zijn nummer staat waarschijnlijk in het speciale register. Zo vlug mogelijk. Waarom wil je hem spreken? Het is vier uur in de morgen. Sir Charles was in dienst van sectie mx 5 hij kent de Sieten en hij woont vier mijl hier vandaan. En daarom wil ik met hem praten om vier uur in de morgen. Jij gelooft toch niet dat uh, hij de verrader van Sieten is? Sir Charles, hij sprak ervan. Hij heeft vrouw en kind tijdens de bombardementen verloren en zijn enige broer sneuvelde in Saint-Nazaire. Hij haatte de Duitsers. Ja, ja dank u. Mijn naam is Dawson, commissaris Dorsen. Ja, neemt u me niet kwalijk dat ik u op dit uur stoer, maar ik zou graag Sir Charles willen spreken. Het is van het hoogste belang. Wat? Wanneer? Oh juist, yes, ja. Dank u. En? Een half uur geleden is hij opgehaald door een politiewagen. Weet u waarom de commissaris mij ontboden heeft, agent? Ik weet het niet, Sir Charles. Ik ben alleen gezegd dat het erg belangrijk was. Ik ken deze weg niet. Wat een lange rit. Niet zo lang, Sir- Charles. Niet zo lang. Heu bedankt. Dank voor de informatie. Ze hebben de agent gevonden. Buiten bewustzijn. Maar het schijnt niet zo erg te zijn. Zijn uniform was uitgetrokken. HB voor alle wagens. HB voor alle wagens. Uitkijken naar een lichtbruine Ford Granada. Lichtbruinen van de Kremlarij, kijk tegen Lima Delta kool 564, klimaat. Lima Delta Golf 564, klimaat. Rijden we in noordoostelijke richting. Niet aanhouden. Herhaal ik niet aanhouden. Dit is niet de weg naar het politiebureau. Nog even, Dutch Charles. Was u op uw hoofd, Dutch Charles, We krijgen een slecht stukje weg hier. Brengt u mij eens hemelsnaam naartoe. We zijn er. Herkent u dit niet? Het oude landhuis. We zijn in Bilford. Mijn hemel. Jij ja, hebt het Dat klopt je. Ja. Waar heb jij dat uniform vandaan? Geleend. U hebt ons toch altijd gezegd dat we... ...vindingrijk moesten zijn? Zeten. Beste kerel, dat is lang geleden. Merkelijk. Voor mij is het net als de dag van gisteren. Ik wou Alicia opzoeken. Haar villa is verdwenen. Waarom? Ik, ik weet het niet. Waarom heb je mij hier naartoe gebracht? Vanwege destijds. Kom, Sir Chance. Wij gaan even een kijkje nemen. Een kijkje nemen? Het huis is in een ruïne geworden. Ga jij maar als je wilt. Ik blijf hier. Ik zei... Kom, Sir Charles. Met het controle van commissaris Dawson. Waar? Goed, dank je. De wagen van meneer Brindle is zo even linksaf gereden. De weg naar Deelvoort op. Dilvoort? Het oude landhuis. Dat kon niet anders. Hoeveel man hebben we te beschikken, wachtmeester? Nou, nee. Sir Charles. Ik zie geen hand voor ogen. Dat is ook niet nodig. Ik ken elke centimeter uit mijn hoofd. Hier, de trap op, naar de administratie. Altijd... Vol bedrijvigheid, die pisten tikken erop los... telefoons winkelen, geloop af en aan. Volgende deur. De radiokamer. En daar? De recreatiezaal, waar uw agenten zich konden ontspannen... ...platen draaien, pingpongen. Van alles om ons bezig te houden... terwijl wij wachten op de oproep om naar uw kantoor te komen. Alvorens naar de landingsbaan te lopen... En in het vliegtuig te stappen naar Frankrijk. Zesmaal kwam ik hier om de laatste afspraken te maken. Na afloop nam u dan telkens de sigaar uit de mond, legde hem voorzichtig op de asbak, zodat de as er niet afviel, drukte me dan warm de hand en wenste me veel geluk dan verliet ik uw gezellige kantoor met open haard en tapijten, twee treden op, linksaf, naar de overloop, en dan door de achterdeur naar buiten. En als de deur achter mij in het slot viel, dan stond ik daar alleen, geen licht, geen geluid uit het huis, alleen met de wind en de nachtelijke geruchten, en mijn tanden die klapperden van angst. En daar op de landingsbaan, het silhouet van het vliegtuig, en die vervloekte piloot, die achter je aanzat om je zo snel mogelijk boven Frankrijk te kunnen droppen, en dan als hij fliksem terug te keren naar Engeland. Ook die piloot nam veel risico's. Ja, maar ik haatte hem, omdat hij zou terugkeren, en ik niet. En ik haatte dat smerige vliegtuig met zijn harde, holle stoelen, de kou, de stank van benzine... Een zeer oncomfortabele manier om de dood ingestuurd te worden. Waarom hou je dat pistool op mijn gewicht, Brian? Ja. Rookt u nog altijd sigaren? Jazeker. Wil je erin? Nee. Maar ik wil dat u erin opsteekt. En geen onverwachte bewegingen, alstublieft. Mijn reflexen werken heel wat sneller dan mijn geest. Ja, ja, diezelfde dure geur, ik herinner me, het zat tegen kerstmis geweest, en het had gesneeuwd, en aan de houtblokken voor uw vuur zat nog ijs, ze zitten en spatten. terwijl u mijn opdracht uitstippelde. Opeens een stank als van brandend vlees, enkele vonken waren terechtgekomen op uw fraaie tapijt, u liet midden in de zin op, uw gezicht vertrok van ergernis. En u sprong op om de vonken met uw hak te doven. Dat was de enige keer dat ik u opgewonden gezien heb. Soms vraag ik mij af of de dood van een van uw agenten u wel even erg aangreep als die vonken op dat tapijt. Ik had geleerd mijn emoties onder controle te houden, Brian. Ik had veel meegemaakt. Mijn vrouw en dochter. Mijn broer. En zeventien van onze agenten. Zeventien.